Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libanon zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt toen hun piepers ontplofte. Dat zijn apparaatjes waarmee je kunt communiceren. Ze ontploften allemaal tegelijk en dat leidde tot grote paniek in het land. Negen mensen zijn overleden. Die piepers worden onder meer gebruikt door leden van Hezbollah, zegt correspondent Daisy Moore. Het zou zo zijn dat zij om met elkaar te communiceren allemaal die piepers eh, zouden gebruiken in plaats van het gewone mobiele telefoonnetwerk. En ja, dat die allemaal min of meer op hetzelfde tijdstip ontploft zijn. Maar je kan je stellen, in deze chaos is het allemaal nog niet helemaal duidelijk hoe dit dan heeft kunnen gebeuren. Hezbollah weet zeker dat Israël de piepers van een afstand heeft laten ontploffen. Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd. De man die vorig jaar in Utrecht drie jonge vrouwen aanviel, moet vier jaar de gevangenis in. Ook moet hij zich van de rechter laten behandelen in een TBS kliniek. Vorig jaar viel hij drie jonge vrouwen aan in Utrecht en stak hen met een schaar in het hoofd, hals of schouder. Volgens de rechtbank heeft de man een uitgebreid strafblad en is hij al jaren verslaafd aan drugs. De Amerikaanse justitie heeft bekendgemaakt waar P. Diddy van verdacht wordt. Het gaat om afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Justitie doet al maanden onderzoek naar de rapper, producer en platenbaas. Hij zou zijn bedrijf hebben gebruikt voor criminele activiteiten. Zelf gaat hij zeggen dat hij niet schuldig is, zegt zijn advocaat. Tegen de rapper die Sean Combs heet lopen meerdere rechtszaken... ook over mishandeling, misbruik en verkrachtingen. Ook daarin zegt hij onschuldig te zijn.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 Mmm. -hmm. Welkom bij het Jazz Ritme van, uit Zandvoort ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio hier in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door... Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen vanochtend? Nou, in navolging van mijn uitzending van de vorige maand... doe ik uh, nogmaals een greep uit de albums... die dit jaar 2024 zijn uitgekomen. En we gaan van de mainstream jazz... naar wat Latin jazz, wat soul jazz... Uh, wat uh, voor iedereen uh, jazz van zes tot 109 of... Uh, FM... 109.6 ZFM Jazz. We hebben begonnen met Joel Ross, de vibrafonist... een van de meest gevraagde muzikanten van dit moment in de Verenigde Staten... te vinden op vele albums zoals Sidemen. Aan het begin van dit jaar bracht hij zijn eigen album op Blue Note uit. New Blues, getiteld waarop zeven originals en drie covers staan. En een van die covers hoorde je net... het welbekende Central West Park van John Coltrane oorspronkelijk... Uh, maar hier um, op saxen uh, Emmanuel Wilkins met dus die Joel Ross op uh, een vibrafoon. Prachtig uh, album New Blues. Ja. Soft as an easy chair Love, fresh as the morning air Snow. I was always certain love will grow. Love, ageless and never mean, seldom seen by two Eric Alexander, de man uit Chicago... met het klassieke diepe saxgeluid. Hij is een uh, superactieve muzikant... die vrijwel ieder jaar een uh, album uitbrengt... of meespeelt op uh, Andermans uh, albums. Timing is Everything, heet zijn laatste LP... met uh, ja, hardpop, modale jazz, moderne jazz, uh, ballads... alles uh, sterk geworteld in de jazz-traditie. Opgenomen in de vermade van Gelder Studio... een lust voor. Voor het oor dus. Uh, en je hoorde het nummertje Evergreen. Dat komt ergens uit een film. Uh, uh, Star is Born. Uh, van uh, Barbara Streisand. Meen ik. Me, uh, meen ik. Um, maar hier op vocalen Had je Alma Vicić Van dat album dus. Timing is everything. Van Erik Alexander. your warm welcome to our listeners across the globe in particular to our friends from the democratic and sovereign island of taiwan thanks for tuning in Pianiste Emmet Cohen verweer wereldwijd bekendheid... met zijn geweldige online live performances... vanuit zijn appartement in Harlem. Gedurende de corona-lockdown-periode... waar hij met gastmuzikanten ieder wist op te monteren... Gedurende, deze, gedurende die donkere tijden. Zijn nieuwste album is opgedragen aan zijn onlangs overleden vriend... Michael Fumi, de iconic vibe provider... Um, die was uh, jazzprogrammeur onder meer van de Lincoln Center in New York... en vele andere jazzconcerten en festivals in Amerika. Uh, en dat album heet dan ook Vibe Provider. Emmett Cohen met onder meer uh, John, Joe Farnsworth op trom. Uh, Bruce Harris op trompet en Frank Lacey op trombone. En het nummertje wat je net hoorde heette Emmett's Blues... Blijven nog even bij pianisten. Uh, Antonio Adolfo, die heb ik wel vaker gedraaid... die uh, brengt een salut uh, aan uh, Cole Porter op Love Cole Porter... waarbij uh, Adolfo Porters tijdloze klassiekers... Uh, uh, een flink portie Braziliaanse flair meegeeft. Vraaie arrangementen, meestelijk en een must... voor de liefhebbers van het repertoire van uh, Cole Porter, denk ik. Ga luisteren naar I've Got You under my skin. FM Jazz. Llueve cada domingo Otra vez la tristeza Y el corazón me sangra una herida abierta donde estás en un sueño donde es de noche y nieva que ve cada domingo y otra vez la tristeza unarme por siempre y sentir la cabeza ...wat langer in Latijns-Amerikaanse sfeer... ...met het derde album van meester percussionist Niels Fischer en zijn Tim Basso. Maar hij is natuurlijk ook bekend vanwege zijn werk in bijvoorbeeld Nueva Manteca. Uh, je hoorde de zanger Isaac Delgado uh, en wat andere muzikanten trouwens van... Uh, dat uh, nu, nu even Manteca doen op dit album uh, mee van Niels Fischer, Otra Idea Mas, ja, Otra idea mas" uh, van Niels Fischer en Tim Basso. Zo uh, hoorde je net de uh, sax op sopraan van Sax, dit keer Ben van de Dungen, uh, maar ook uh, trompetist Oscar Cordero en uh, bassist Samuel Ruiz en Mark Bischoff, de, de pianist, doen mee op dit album en zelfs uh, de saxofoonlegende Paquito de Rivera. Een beswingend open dus Otra, Idia Mas, Niels Fischer en zijn Tim Bazo Oeh, oeh, oeh What a little moonlight can do I said oeh, oeh, oeh What a little moonlight can do for you I see you're all in love, your heart's a flutter All day long you can't help but stutter Cause your poor tongue Would not utter those words Boy, I love you What a little moonlight can do for you Just wait a while Until a little moonlight comes peeking on through Well, you'll get bold You won't resist him All you'll moan after you have kissed him Is ooh, ooh, ooh You'll go ooh What a little moonlight can do for you ooh, What it will do for all of you I see that you're all in love, your heart's a flutter All day long you can't help but stutter Cause your poor tongue could not utter those words Boy, I think I love you a little moonlight will do for you just wait a while utter those words, I love you, oh I love you, yes I love you, what a little moonlight can do for you, just wait a while until a little moonbeam comes peeking on through, you'll get bold, you won't resist him, all you'll say after you have kissed him is ooh. can do for you Bij het voorbereiden van dit programma... stuit ik op een debuutalbum van de mij totaal onbekende vocaliste... Vanisha Gold, uitgekomen op het Spaanse Fresh Sound a New Talent label. En ze blijkt al een jaar of tien als vocalist en singer-songwriter... in New York aan de weg te timmeren. Geïnspireerd door iconen als Nina Simone, Carmen Rekeree en Billie Holiday. Op het album Live's a Gig wordt ze vrij begeleid... door pianiste Chris McCarthy. een van de to uh, top uh, vocale albums van dit jaar... Denk ik. Uh, live a gig van Vanisha Gold. En Chris McCarthy. Um, Trompetist. vluggehoornspeler En componist uh, Angelo Verploegen. Bracht dit jaar maar liefst twee albums uit. Die allebei meer dan de moeite zijn. Om aan te schaffen en te beluisteren. Met zijn quintet presenteerde hij het album. A handful of stories. Waarop hij uh, terugkijkt op zijn kleurrijke muzikale loopbaan. En met pianist Jeroen van Vliet presenteerde hij het album Little Dancer. Met als thema's jeugd, liefde, hoop en troost. Heel impressionistisch is het volgende nummer Praise. Oorspronkelijk van de hand van de Amerikaanse pianist Aaron Parks. Ga luisteren naar Angelo Verploegen en Jeroen van Vliet. Show. Angelo Verploegen en Jeroen van Vliet Praise... werd gevolgd door een nummer van aanstomend talent uit Taiwan, Tracy Yang. Ze gaf een jaar of tien geleden een opleiding tot uh, een Röntgenlaborant op... om zich uh, volledig op de jazz te kunnen storten als componiste... en arrangeur Big Band Leicester. Ze verkaste vanuit Taipei naar New York... En dat heeft nu eindelijk geleid tot een debuutalbum... getiteld OR, Operation Room... geproduceerd door Darcy James Argue... die vorig jaar zelf ook een geweldige Big Band album afleverde. Dat heb ik hier ook wel eens gedraaid. De Tracy Yang, uh, Tracy Yang Jazz Orchestra speelt lyrische film, filmische stukken... op een ja, fantastisch uh, debuutalbum... Um, uh, dus OR geheten, dat uh, bewijst dat Taiwan nog uh, heel wat meer voorbrengt... dan alleen maar world-leading high-tech. En voor degenen die geïnteresseerd zijn om meer te, le uh, te leren... over dat dynamische, democratische eiland uh, Taiwan... op uh, zaterdag 21 september is er een groot cultureel festival... ter viering van het... Uh, 400-jarige uh, relaties tussen Nederland en Taiwan, inclusief uh, dat festival heeft uh, inclusief uh, uh, Taiwanese footstands en muziek in de Hallen in Amsterdam. Maar dat terzijde terug uh, naar de muziek. Nog een nummertje van dus die Tracy Young. Uh, het nummer, ja, ze, het, het bestaat die, uh, <coughs> die dat album uit een soort van suite. Dus je moet het geheel uh, beluisteren. Het is echt fraai. C-Swell heet het Tracy de Tracy Young Jazz Orchestra. Swell, Tracy Young Jazz or Orchestra. Nog iemand die uh, een tienjarige muzikale reis heeft afgelegd... voordat hij zich als gevierd big band leider in New York kon zetten. Danny Yonokuchi speelt trompet, flugelhoorn, uh, zingt, is arrangeur, producer... ...winnaar van onder meer de Count Basie Great American Swing Contest in 2020. En met uh, zijn nieuwste album, A Decade. Uh, ja, Timothy weer flink aan de weg. Het bestaat uh, uit standards, uh, meer uit het swing, blues en uh, ja, big band uh, genre. Uh, het is echt een uh, puik uh, album van een uh, multi talent Danny Ionicucci. Big band met uh, een nummer van Kenny Barron oorspronkelijk Voyage van dat album dus. A decade. jazz. Dit keer van saxofonist en klein, het is componist-arrangeur E.L. Wielner... die met zijn band de ballroom-muziek van de jaren 30, 40 van de vorige eeuw afstoft... en van nieuw swing voorziet. Vandaar dat het album ook de titel Swinging Uptown heeft gekregen. Het is een mix van originals en standards. En net hoorde je Hell's the Poppin'. Het snelste nummertje, denk ik, van dit album... dat stamt trouwens oorspronkelijk uit een film uit 1941... Eyal Wilner, Big Band, Swinging Uptown. We zitten tegen het einde van het eerste uur. In de tweede uur ga ik vrolijk verder met het draaien van uh, muziek... van albums die in dit jaar 2024 zijn uitgekomen. Dus ga niet weg. Neem snel een kop koffie, een kop thee, een glas water... en ga klaar zitten voor het tweede uur na het nieuws. We gaan eruit met de klanken van Amber Weeks... die een eerbetoon uh, geeft aan uh, Nancy Wilson. Amber Weeks, Amerikaanse zangeres. Wave. I'm mm sorry. -hmm.